Peru raadt inwoners en toeristen aan om grote delen van de stranden niet te bezoeken. Het gaat onder meer om populaire kustgebieden bij de hoofdstad Lima. Op de stranden zijn de laatste weken meer dan duizend dode dieren gevonden. Dolfijnen en vogels. Vooral de sterfte van de pelikanen valt op. Het is nog onduidelijk waardoor de dieren zijn overleden. Maar de autoriteiten nemen geen enkel risico. De dolfijnen zijn mogelijk ziek geworden door een virus. Maar vooral de doodsoorzaak van de pelikanen stelt de onderzoekers voor een raadsel. Dan nog het weer op de meeste plaatsen droog en bewolkt, later kans op een wat regen. Het wordt 11 graden. Dit was het NOS journaal. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANUB. Er staan nu geen files. Ik geef een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles. Die vinden plaats op de A27 tussen Utrecht en Almere en op de A32 tussen Meppel en Heervingen. Tot zover de verkeersinformatie. In circus zandvoort ben jij de artiest.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 Summer werd in 1919 gecomponeerd door Victor Herbert, maar die speelde dit echt niet. Dit werd gespeeld door de tenorzaks door de Nederlander David Lukas, die jij, Hans Rijmers, goedemorgen trouwens, die jij als gastsolist ontvangt vanmiddag in de krocht. Ja. Maar daar gaat geen tenorzaks spelen. Beloofd? Nee, het is niet dat het is kleine kist. Ja. Daar zijn we wel blij mee. Aan geleden, toen we het seizoen gelegen is de Noord-Nederlandse speler. Uh, kwam daar eigenlijk op de meeste nederlandse van het niet En hij uh, heeft, uh, heeft de klaar niet gebruikt. Maar waarvan we vonden, hij heeft niet één Maar dat, uh, wel wat, uh, zijn we nu blij dat we een echte klaar niet hebben? Die gespoord over de te spelen, uh, wat, wat heeft, uh, Vertel eens wat van hem. Nou, hij heeft uh, uh, een uh, speelt in Europa, heeft met ontzettend veel bekende uh, grootheden gespeeld. Maar hij en, en is docent in, in Zwitserland, in het conservatorium van Lenk. Ja, een man waar we, wel, uh, waar we wel blij mee zijn dat hij, dat hij komt. Hij speelt ook in, uh, bijvoorbeeld in een groep waar we straks wat van gaan horen. Uh, met bijvoorbeeld uh, Jacob Griespoor, die we hebben, die we hebben gezien in het waarvan het beste zou zijn. ik die aankomende Hans van ik onderbreek je even. Volgens mij werkt die microfoon niet goed. Dus misschien kan je even omlopen en hier naast ja. mij komen staan. Want uh, dit is een. Uh, ik krijg hem uh, niet harder gedraaid. Het is dus een, uh, een klein mankementje, dus. Vertel je verhaal nog even opnieuw. Oh, dat, dan moet ik, dat, moet ik, dat moet ik altijd heel goed opletten, want het komt altijd zo spontaan op. Ja, en om het nou letterlijk te herhalen, nee, dat dat is dat wel lastig. Doen. Nee, oké. Okay. Um, uh, klarinet, lastig instrument. We hebben niet zo ontzettend veel uh, klarinetisten in, uh, in Nederland. Ja, dat vroeg natuurlijk wel, Art van Hoed bijvoorbeeld, ja. Hè? Ja. een hele bekende klarinetist. Uh, we hebben Joris Roelofs, is twee of drie seizoenen geleden geweest. Speelt tenor, heeft toen ook zijn klarinet meegenomen, heeft twee nummers klarinet gespeeld.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 Nou, op, op wat we straks gaan horen. dat is uh, de, Hij heeft een, een prachtige CD gemaakt. Een tribute uh, naar, naar Benny Goodman. En dat ligt ook wel voor de hand. Als je klarinet speelt, ja. dan doe je iets met Benny Goodman. Ja. Ja. Als je dat niet doet, dan moet je ook geen klarinet spelen. Op het labber hè? Bijvoorbeeld. Ja. Ja, ja, ja, als je er maar genoeg aan likt, ja. moet het vanzelf. Uh, ja, oké. Okay. Um, wat je gaat spelen is After You of Con. Dat is een jaartje eerder gecomponeerd dan wat je net draaide.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 Nog weer veel gaan. nog veel meer worden Dan de enorme hoeveelheid die nu komt We gaan naar hem luisteren Ja, en daar wordt hij, moet ik even zeggen Daar wordt hij begeleid straks door Jacco Griekspoor, vibrafoon Die kennen we, die is al een keer in de krocht geweest uh, Martin Oster, Gitaar Die komt misschien volgend seizoen Als dat lukt uh, Frans Vergeest uh, Bas de, de, de bassist van, van het uh, concertgebouworkest ja. Maar is ook weer bassist In het trio, waar bijvoorbeeld Vincent Koning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 Nobody's fool That is to say Until I met you I know a little bit About a lot of things But I I, I better get out the encyclopedia and brush up on from smir to smoo. Hmm. Cause I don't know enough about you. Ook de in 2002 overleden Amerikaanse jazz-zangeres Peggy Lee heeft menige zong geschreven. Vooral in samenwerking met de eerste van haar vier echtgenoten, Dave Barber.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 desire cars and houses bare skin rugs to lie before my fire but there's something missing something isn't there it seems I'm never kissing the one whom Care for. I want something to live for, someone to make my life an adventurous dream. my life and make it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 Met John Lewis piano, Mal Jackson vibrafoon, Percy Heath's bas en Connie K drums. Hier is Jungle.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 En natuurlijk is er volgende week weer CFMBS. Dus zeg ik samen met de boeren Cannonball en Ned Adley, we'll be together again.